9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders ontkent dat hij plannen heeft... om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Hij is momenteel in de VS om zijn boek te promoten. De laatste weken gaan er geruchten... dat hij Ayaan Hirsi Ali achterna zou willen gaan. Zij werkt sinds 2006 bij een conservatieve denktank in Washington. Ook Wilders zou in Amerika mogelijk een goed betaalde baan kunnen krijgen. In New York reageerde Wilders stellig op die geruchten. Ik blijf in Nederland, zei hij. Wilders ontkende ook dat hij in de VS fondsen probeert te werven. De lezing die hij geeft is onderdeel van een lezingencyclus... waarvoor bezoekers 10.000 euro betalen. Maar Wilders ziet daarvan geen cent, zegt hij. Koninginnedag was in Amsterdam minder druk dan vorig jaar. Volgens de gemeente waren er iets meer dan 700.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 100.000 meer. Dat komt waarschijnlijk doordat Radio 538 dit jaar geen vergunning kreeg... voor een groot muziekfeest op het Museumplein. Er waren ook veel minder incidenten, 175 tegenover bijna 700 vorig jaar. De politie hield 51 mensen aan, vorig jaar waren dat er 69. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vandaag 96 boetes uitgedeeld... aan mensen die etenswaren verkochten op straat. In de meeste gevallen was het eten niet gekoeld. Zo verkocht iemand filet Amerikaan die een temperatuur had van 20 graden. Ook een partij van 500 kilo Nassi werd vernietigd. De Nassi lag in een koelwagen die niet aanstond. Het nieuwe World Trade Center in New York is weer het hoogste gebouw van de stad. Bij de bouw is vandaag de honderdste verdieping bereikt op een hoogte van 387 meter. Daarmee is de zogenoemde Freedom Tower nu 6 meter hoger dan het Empire State Building. De bouw van de nieuwe toren begon in 2006 en moet volgend jaar klaar zijn. De uiteindelijke hoogte wordt 541 meter, ruim 100 meter hoger, hoger dan het oude WTC. Daarmee wordt de Freedom Tower het hoogste gebouw van de VS. Nu is dat de Willis Tower in Chicago.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 Je luistert naar BNN Today en we vatten de dag voor je samen. En we zijn heel benieuwd wat jij gedaan hebt vandaag. 0800 1, -1, -1 0800 -1, -1, 1 We gaan ook het voetbal volgen. Er is namelijk een enorme kraken gaande in Manchester. Manchester City speelt tegen Manchester United. Ronald van der Geer die volgt die wedstrijd voor ons. Ronald, goedenavond. Goedenavond, Luc. Leg nog even heel kort uit waarom dit nou zo'n belangrijke wedstrijd is. Nou, Omdat het twee ploegen zijn uit één stad. Die strijden om het kampioenschap. Er is een voorsprong van United van drie punten. Maar na deze wedstrijd nog maar twee wedstrijden. En dus uh, kan United een uh, soort voor- uh, uh, ja, en doen bewerkstelligen. En uh, ja, Manchester City kan gewoon langzij komen. Dus het gaat wel ergens over. Het verschil is eerder in het seizoen acht punten geweest in het voordeel van Manchester United. Maar ja, knoeiwerk zorgt ervoor dat de spanning erop zit. Men heeft het over de grootste wedstrijd. De speaker had het over de greatest, greatest Manchester game in history. Nou ja, dat is nogal wat. Deze wedstrijd wordt bekeken door 650 miljoen mensen in 200 12 landen. Die kunnen hem allemaal live zien. Dus uh, dit is nogal een beladen potje. Het is overigens nog 0-0. Met een vangbal nu van Joe Hart. De keeper van City. Daar waar Nigel de Jong op de bank heeft moeten plaatsnemen. Helaas voor hem. We hebben al een schot gezien van Garrick namens Manchester United. En een hensbal van Compagnie. De aanvoerder van uh, Manchester City in het saftsopgebied. Maar ja, welke scheidsrechter durft in de eerste minuut in deze wedstrijd een bal op de stip te leggen. Ja. Een moment waar discussie over zou kunnen zijn. Dat is dus niet gebeurd. Het is dus nog 0-0, Luc. We blijven de Wedstrijd volgen hier in dit uur van BNN2D. Dankjewel, Ronald. Gisteren was het al een mooie nacht in Utrecht, koningin de nacht 2012. Onze verslaggever Joris ging op pad. Het zag eigenlijk een van de vervelendste momenten dat je boven in een kroeg in Utrecht staat en dat je moet plassen en dat er een enorme lange rij op de trap staat en dat je heel veel gedronken hebt. Ja, vervelend. Maar jij bent de toiletjuffrouw? Ja, vandaag wel. Hoe ben je erbij gekomen om dit te gaan doen op koningin de nacht? Ik zit uh, van top tot teen in het gips. Ja, dus ik kan niet zoveel. zit het best. Wat, heb je, wat is je overkomen? Ski ongelukje. Twee maanden geleden. Wat is er gebeurd? Ik heb twee ruggenwervels gebroken. Maar ik loop nog, ik beweeg nog. En toen dacht je, nou, twee ruggenwervels gebroken? Ja. En weet je hoeveel geld het oplevert? Vanaf 9 uur zit ik hier. Dus drie uur en de uh, zak is al goed gevuld. Wat heb je verdiend? 40, 50. En, dan moet je... en daar heb ik mijn loon nog niet gerekend erbij. En je krijgt het schaaltje. Oh, het schaaltje, ja. Yeah, yeah. Als je dus dit niet had gehad, die twee gebroken Stond Ik het feest feesten nu. stond ik het uit te geven, dat geld wat ik nu verdien. Dat was het mooiste verhaal van vanavond. Ik heb al een lijntje kook aangeboden gekregen. Omdat ze het zielig vonden dat ik hier de hele avond moest zitten. En ja, wat heb je gedaan? Ja, nee. Waarom niet? Omdat ik van mezelf best wel door kan, uh, tot vier uur. Ik ga het ook even proberen om te plassen. Want, ja, is goed. Uh, kost het? Vijftig cent is het 50 Vijftig cent? Ik heb 2 euro. Daar doe ik het ook voor. Nee, nou, daar krijg je 2 euro voor. Wat hoop je te verdienen? 100, 150, 200. Ga je met geld doen? Ik zat net te denken, misschien een nieuwe tatoeage laten zetten. Oh, nou dat is nu even een moeilijk op je lichaam. Want je zit helemaal in het gip. Ja, maar als ik eruit ga, dan uh, vind ik wel dat ik iets verdien. Ja, wat zit je erop? Een maandje. En waar? Om een mijntje omdat ik Moneet. Ja, je moet wat hè? Met je 100 euro die je op een koningin de nacht verdient. Ja, het is waar. Oh, we wachten! Snel een mopje erdoorheen. Er ligt niet veel op de grond? En nee, als het nog op de grond ligt, dan ligt het te mooi. Mag ik even de dames toilet in? Ja, tuurlijk. Oké, okay, nou. Ik weet dat een ervaring dat die jongens absoluut geen behoefte heeft aan vieze wc's. Daar heeft hij helemaal niks mee. We vatten de dag voor je samen hier in bn Today. Wat deed Nederland met Koninginne ik ben ook benieuwd wat jij hebt gedaan. 0800 0801121. En we hadden het al heel even net in de reportage over geld verdienen. Nou, de moonde die verdiende toch maar zo'n bijna 150 euro op één avond. Dat is goed verdienen. Maar ja, wat nou als je niet zoveel hebt? Dan kun je ook nog gaan ruilen. Ik heb hier 2 euro en een tijden van crisis dus ga ik eens even kijken wat ik op de koninginnenmarkt daar nog voor kan krijgen. Dames, ik heb hier 2 euro en ik ben op zoek naar het mooiste van jullie kraam voor 2 euro. Allermooiste van onze kraam, 2 euro. Ze zijn heel veel mooie spullen wat we hebben. Knuffelbeer. Dat is wel, ja, die beer die is echt heel lief. Ja. 2 euro voor een knuffelbeer. En we gaan verder. Teddybeer. en die wil ik heel graag ruilen voor iets nog leukers. Kunnen jullie mij daar aan helpen? hele leuke dingen. Komt. Dit is heel vet. Is het? Man magic. En, en dan kan je de man van je dromen Ik dacht eerder aan een Ik ga voor de man magic. Tegen de teddybeer. Mag het? Ja. Ik heb nu een man magic. Dat is een soort kit waarin je de man van je dromen mee moet kunnen vinden. Even kijken, er zit een boek in. Kaarten, kaartjes. Alles voor een romantische avond met de man van je dromen. Ik ben bezig met een ruilspel. En ik heb hier iets in mijn hand waar jullie waarschijnlijk niks aan hebben. Want dan kun je de man van je dromen meevinden. ik wil dat ruilen tegen iets. Kan ja. ik dat ruilen tegen iets van jullie kraam? Is een stapel cd's. Ja. Er zit wel Bek, een uh... beetje muziek, een beetje sfeer in. Hè? Het is sfeer, sfeer tegen sfeer. Stop. Ben je goed? Een hele <lacht> goed. <lacht> de Man ik zijn me kwijt. We hebben nu een stapel cd's van Phil Collins. Mariah Carey en Eros Ramazotti. Dus <laughs> die gaan we nu eens even doorruilen. Oké, okay, dus deze zijn we weer kwijt okay. tegen een... Ja, wat is dat? Een kristalbeeldje. Die zou heel lelijk. Die laten we opvallen of die gaan we nu verder ruilen. En we hebben net dit gekregen, dat is 20 euro waard. En die zouden we heel graag tegen die vis willen ruilen. Oké. Okay. Yes, yes, we hebben een zingende vis. <laughs> Fantastisch. En ik heb hier een zingende vis en die wil ik graag ruilen tegen iets wat jullie hier hebben liggen. Is er een mixer? Ja, ik mag de mixer. Tegen de zingende vis? Ja, is een deal. Dus de mixer <laughs> tegen, het, tegen de stofzuiger. Nou, fantastisch. Ik ben begonnen met 2 euro en ik heb nu al een stofzuiger. Oh, wow. Maar ik zou die heel graag willen ruilen tegen deze mooie TV. Ah uh, ja, dat mag. Echt? Ja hoor, Te gek. Wauw. Zo makkelijk gaat het dus. Van 2 euro naar TV. Deze kan ik nu al fantastisch. Pas het, elke, elke dag van koning de dag. Dan je uh, zo je hele inboedel bij elkaar. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Luca. Uit uh, Leerdam. Heb je een beetje een mooie dag gehad? Ik heb een uh, prima dag gehad vandaag. Ja, jij bent uh, uh, bakker. Ja, klopt. En uh, jij bent natuurlijk uh, beroemd om de oranje toepoesses. Ja, hier in, uh, hier in de omgeving van Leerdam uh, staan wij bekend om onze uh, heerlijke oranje toepoessen, inderdaad. Hoe begint dan zo'n dag voor jou? Is dat, zijn, die, uh, zijn die allemaal al klaar of moet je ze ochtends nog bakken? Nee, een tompoes uh, moet je vers, uh, vers eten, op de dag zelf. Dus uh, ik ben uh, gisteravond om uh, 12 uur begonnen. Ja. Samen met uh, twee werknemers van mij. En uh, wij zijn heel de hele dag uh, doorgegaan met tompozen maken. En uh, de winkel was van 8 tot 12 open. Pff. En uh, in vier uur tijd hebben we er uh, bijna 4000 verkocht. Hoelie 4000 Vierduizend uh, tompoezen naar binnen gewerkt. Ja. Of in ieder geval weggewerkt. Ja. En, en, en, en kopen mensen dan een beetje beschaafd vier tompoes? Of gaan ze, gaan ze echt met, uh, met dozijnen achter elkaar uh, de deur uit? Uh, ja, dat verschilt heel erg. Ik stop er gewoon standaard vijf in een doosje en mensen vragen gewoon om een doosje te pushen. Of uh, nou ja, als ze met, met elkaar uh, op het terrasje zitten, zoals het mooi weer was vandaag, dan ja. nemen ze er ook wel eens tien, twaalf of twintig mee, ja. <laughs> is eigenlijk een beetje zo de oliebollen van de zomer, van de lente eigenlijk, uh, die tonpoesen. Ja, in principe, zo kan je dat wel zien inderdaad, ja. Ja. En uh, ben je zelf nog een hebben of kan je ze niet meer uh, ruiken en zien uh, na zo'n dag? Nou, toen ik, uh, toen ik vanmiddag thuis kwam, ben ik even gaan slapen en ik uh, ben net wakker en uh, ik ga straks een lekker kopje koffie drinken met een uh, eigen gemaakt. De tompoes. <laughs> nu het nog kan, natuurlijk. Hè? Ja, hoe, ja, zeker weten. Hoe, hoe eet je nou? Want ik heb dus ook vandaag een tompoes gegeten. En het is bij mij altijd zo'n smeerboel. Hè? Het is echt, ik zit er helemaal onder. Mijn kleren en mijn wangen, alles zit onder. Hoe eet je een, een tompoes? Hoe eet je een tompoes? Nou, ik zou zeggen gewoon. Uh... Mond open en naar binnen schuiven. Ja, gewoon <laughs> toch... Uh, het kan niet netjes eigenlijk, hè, Tom nee, nee, eigenlijk niet, nee. En ja, sommige mensen halen eerst het kapje ervan af, eten dan de room er uit. Maar ja. ik vind, uh, nee, je moet hem compleet eten. Ja, dat vind ik ook, ja. Maar ik vind met zo'n vorkje vind ik ook zo'n gedoe, want dan zit je zo in, die, in, die, in, die, in dat kapje te prikken. Ja, dat werkt ook ja, voor nee. geen ene centimeter. Gewoon met, uh, gewoon met de handen en uh, lekker de vingers aflikken. Ik begin een beetje honger te krijgen, Edwin. Ja, nou ja, ik uh, heb, zou zeggen: ik kom uh, naar me toe. Ik heb hier nog wel wat op voeten staan. <laughs> het is een beetje verrijden, anders had ik het gedaan. Dankjewel, Edwin. Ja. Oké, okay, fijne uitzending nog. Dankjewel, jij ook. Nou ja, in ieder geval een fijne dag dan. Een uitzending heb je niet natuurlijk. Gaan we nog even kijken bij het voetballen: Manchester City speelt tegen Manchester United. Ronald, is er al gescoord? Er is al iets gescoord: 0-0 na 11 minuten. Maar die wedstrijd vliegt wel voorbij. En vliegt ook echt alle kanten op: twee ploegen die willen voetballen. Twee ploegen die wat risico's nemen. Je zag wel wat nervositeit. Meer bij City dan bij United in de beginfase. Maar alleen een schot tot nu toe van Silva, van Manchester City en van United. Hebben we wel twee corners gezien. Maar uiteindelijk levert dat natuurlijk ook niks op. Slecht uitverdedigen nu van Manchester City. Op het hoofd van Park Middenvelder. Een van de drie Middenvelders bij City. Park de oud-PSV'er. Hij verspeelt de bal. En dan probeert Manchester City in het prachtige blauw gestoken. Tegen het rode shirt van Manchester United eruit te komen. Maar dat gaat ook niet met al te veel overleg. En zo zijn er heel veel duels. En heeft Manchester United inmiddels op eigen helft. Weer de bal veroverd. Evra aan de linkerkant deed dat op Barry. Nou wordt uiteindelijk staande gehouden. En de scheidsrechter Mariner geeft Manchester United een uh, vrije trap. In minuut 12 dus van uh, deze wedstrijd. Eerder op uh, dit seizoen 6-1 in het voordeel van Manchester City. Dat gebeurde notabene op Old Trafford. Met twee doelpunten daarvan die veel besproken... Italiaan Ballotelli net terug van een schorsing, maar uh, gewoon op de bank, daar waar ook uh, Nigel de Jong zit. Misschien dat hij later in deze wedstrijd nog een keertje terugkeert. En Manchester United heeft wel een keer in de FA Cup een revanche gehaald op uh, 8 januari. Toen won het uiteindelijk wel met 3-2 in dit stadion. Het weet dus wel wat winnen is tegen de stadgenoot, die de laatste jaren met, uh, met inmenging van buitenlands geld, 500 miljoen is er in deze ploeg gepompt. City dus, is uh, City steeds naderbij gekomen aan uh, Manchester United, dat gewend is aan het winnen van prijzen. En bij City geldt dat natuurlijk niet. Laatste kampioenschap van 1968. Lange bal van de Gea. Dat is de keeper van United. Komt voorin terecht op het middenveld uiteindelijk. Park moet weer een etage terug. Het is nog 0-0 na 13 minuten. Hey Ronald, heb jij enig idee of uh, uh, de leden van het Koninklijk Huis een beetje voetbalfans zijn? Volgens mij wel. Ja. Ja, volgens mij, ik weet niet zo goed in die namen. Maar Pieter Christian heb ik wel eens in de Kuip gezien. Ik oh. uh, heb begrepen van een legerofficier... dat Willem-Alexander wel een aanhanger is van Ajax. Dus wat dat betreft, uh, nee, er wordt wel voetbal gekeken. <laughs> van een legerofficier heb jij dat gehoord? Nou, dat, dat, dat, dat heb ik niet persoonlijk gehoord. Maar de Feyenoord is daar pas geweest. Um, Zo'n zo zo dagje stormbaan, oh, ja. zeg maar. Ja. En die, die commandant is een enorme Feyenoord-fan. Die heb ik wel een keer gezien in de Kuip. Ja, ja. Maar die vertelde dus na afloop dat... Uh, uh, ja, dat, dat Willem-Alexander. Uh, hij wilde graag uh, dat Willem-Alexander poseerde bij een, bij een Feyenoord-uiting. Uh, en toen zei hij nee, ik heb liever Ajax. Dus, uh, <laughs> ja, dat niet Dan is hij de... Ajax, vind ja, ik dat ja, ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja. We blijven de wedstrijd volgen, Manchester City tegen Manchester United. De stand is nu nog steeds 0 tegen 0. Uh, wat heb je gedaan vandaag? Dat wil ik graag weten. 0800 0801121. 0800 Wat heb jij gedaan met deze prachtige Koninginnedag in de dag 2012? Kaiser Chiefs bij BNN hier op Radio 1 en Ruby, Ruby, Ruby. Weet je wat altijd lastig is met Koning in de Dag? Dat je zo weinig drank kunt kopen. Tenminste, dat vond René onze verslaggever. Je baalt er altijd zo van de ze niet meer de supermarkt in... of dan mag je maar één sixpack meenemen of één fles wijn. <lacht> weinig. Dus hoe kom je nou aan nou, veel drank? Ja, tijdens Koninginnedag zijn er natuurlijk heel erg veel manieren om aan je drank te kopen. Je kan gewoon naar een gemiddelde bar gaan en een biertje bestellen. Maar je wel 2,50 kwijt voor een, uh, ja, een klein glaasje met bier. Nou zie ik heel erg veel mensen met tasjes lopen. Onder andere ik. Ik heb gewoon een uh, flesje gin gekocht. Wat flesje, lege flesjes spa. Dan gooi ik dan wat gin bij en wat tonic. En dan drink ik eigenlijk uh, ja, voor 8 euro en dan uh, heb ik het goed gedaan. Ik heb ook een ander meisje gezien met een gele tas. Wat heb jij in die tas zitten? Is dat ook drank? Ja, dat is allemaal drank. Heel veel bier en wijn. Heel veel bier en wijn, want jij dacht ik ga niet uh, heel erg veel geld uitgeven aan drank. Nee, precies. Ik heb het zaterdag uh, bij de Albert Heijn gekocht. Van tevoren. Ja, precies. En hoe hou je het koud? Nee, drink het gewoon lekker warm. Echt waar? Je hebt geen cool element nee, of zo? Nee nee nee. Ik, ik heb het gewoon thuis in de koelkast gelegd en dan ga ik het gewoon snel opdrinken, dat het nog een beetje koud is. Nou, dan heb je nog veel te drinken. Ik zie zo'n twaalf blikjes bier en nog een fles witte wijn. Heel veel succes. Ja. Komt goed. Zitten die twee mannen lekker in het zonnetje te genieten met een blikje Bacardi cola, zie ik. Ja, dat klopt ja. Heb je die ergens gewoon gekocht aan de bar of? Uh... Uh, nee, die is uh, bij de supermarkt gekocht. En waarom heb je dat gedaan? Uh, dat is uh, toch weer wat goedkoper, hè, dan als je het in de stad uh, moet kopen. Ja, want hoe duur is het ongeveer in de stad? Ja, ik denk even rond bij Carico, cola toch wel snel, uh, ja, wat zal het zijn, 4, 5 euro? 5 euro? Ja, zo ongeveer, 5 euro ongeveer. Dus ja, dan uh, kan je het net zo goed van tevoren even uh, bij de supermarkt halen. Ja. Dat ben je er goedkoper uit. Alleen, je moet wel snel doordringen, anders wordt het uh, warm, hè? Ja, precies, want het is ook wel heel warm. Hebben jullie ja. veel bij, of is... Uh... Uh, nou, ja... Nou, want zie je nog twee tasjes uh, staan? Twee, uh, kleine, uh, ja, twee tasjes vol eigenlijk wel vol met Bacardi Cola. Ja, bier, Bacardi Cola, smeer nog zat erin. Dus ja, dat moet wel goed komen, denk ik. Dat wordt een gezellig dagje. Dat denk ik ook wel, ja, absoluut. Veel plezier nog, hè? Ja, hartstikke bedankt. Ja, veel mensen die nemen gewoon hun drank mee, kopen op bij de supermarkt, nemen hun drank van thuis mee. Misschien jatten ze het van hun vader of moeder. Maar ik zie ook een meisje, die heeft gewoon een biertje hier gekocht bij Plein. 2,50 euro. Ben je, ben je een studenten? Ik ben een studenten. Maar 2,50 voor een biertje? Ik heb geld gespaard voor deze dag. Ik heb 50 euro uit de muur gedrokken en ik ga gewoon lekker veel drinken. Jeetje, en heb je gisteren ook <laughs> koningin de nacht gevierd? Ik ben om half tien in mijn bed beland. Ik heb nog een mooi feestje in de Puma gehad. En ik ben om half tien opstaan. Lekker douchen genomen. 50 euro uit de muur gehaald. Feesten. Maar dat, maar dat is best duur, toch? Heel erg duur. Maar gelukkig sponsoren mijn ouders mij een beetje. Ah, Dat is een voordeel. <laughs> Want een biertje is 2,50? 2,50. En je drinkt de gauw al 10, 25 euro, ga je nog de hele avond door. 25 euro, ga zo maar door. En drink je dan bijvoorbeeld ook nog sterke drank of is dat te duur? Nou, dat heb ik meegenomen in een flesje. Gin tonic. Gin tonic. Gin tonic, bakootje. Nou, dat is dan weer beter. Twee flesjes, ja. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Zo kom je dus aan je drank. Maar ja, niet iedereen kon lekker een beetje over straat lopen, een paar biertjes drinken. Sommige mensen moesten ook gewoon werken. Hartstikke leuk hoor, dat de koningin komt in Reen en Veenendaal. Maar dat betekent ook dat er mensen gewoon moeten werken, zoals ik. Maar ik ben gelukkig niet de enige. Dat is ook mooi, komt de koningin een keer in Veenendaal staat weer lekker te werken in de winkel. Dat hoort erbij, hè. Dat doen we mijn liefde, dus uh, dat is alleen maar leuk. Vindt het niet jammer dat u het niet kan zien? Nee hoor, wij vinden het niet jammer, nee. Nee. Nee. Is het wel een beetje druk vandaag hier? Ja, het is lekker druk. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. Dus ja. Nou, Hij ziet er in ieder geval wel mooi uit met een oranje jasje aan. Dankjewel. Werkt ze nog. Zo, ik zou ook wel politieagent willen zijn vandaag. Er staan hier echt tien politieagenten gewoon niks te doen in de zon. Een beetje naar mensen te kijken en een beetje, uh, ja, bruin te worden eigenlijk. Jullie hebben het wel goed bekeken zo in de zon vandaag. Zeker, maar dat is niet erg. Dat hoort erbij. Ja, gewoon een beetje kijken of de mensen lekker rustig naar huis lopen en... Uh, ja. Mensen hebben een hoop te vragen, weten de weg niet. Ik ook niet. Maar je komt hier niet vandaan? Nee. Waar kom je vandaan? Ik werk in Almere. En wat doe je dan als ze de weg vragen? Er lopen heel veel mensen rond die ook een kaartje hebben. Okay. Dus uh, dat dus komt, komt wel goed. Het zijn mensen uit Veenendaal zelf, het zijn vrijwilligers. En uh, die wijzen de mensen wel de weg. Zijn er dan nog vervelende dingen gebeurd vandaag? Ja. Nee, helemaal niet. Alles het rustig? Het is echt heel rustig verlopen uh, zo. Dus uh, dat is wel mooi. Perfect. Ja. Dus uh, lekker in de zon nog eventjes wachten tot het voorbij is hier. en uh, ja, ik denk dan dat, uh, het, uh, dat het voor ons niet zo heel lang meer hoeft te duren. En dan uh, gaan de meeste agenten weer retour. En wat ga je dan doen? Uh, naar huis. Lekker bijkomen. Het was vroeg. Hoe vroeg was je hier? Uh, nou, ik moest er om uh, drie uur uit vannacht. Drie ambulancebroeders op het grote plein in uh, Veenendaal. Die staan een beetje, ja, een beetje verveeld uh, tegen die ambulance aan te hangen. Zolang wij niks hoeven te doen is het alleen maar beter. Is, nog, is nog niks gebeurd? Nee. We staan een beetje in de zon te wachten. Nou ja, eigenlijk te hopen dat er niks gebeurt. Dan kunnen je lekker de hele dag zo blijven staan. Betaald genieten, zo. En wanneer mag je aan het bier? Ah, als we klaar zijn pas vanavond. Hoe lang nog? Ah, het is ongeveer uren uur of vier afgelopen voor ons. En verwacht je nog dat er uh, gekke dingen gaan gebeuren? Ja, het begint nu hier een beetje vol te lopen. Dus uh, ja, het zou kunnen dat er natuurlijk in een meute wat gebeurt. Maar ja, dat is uh, afwachten. Ja. Het is ook warm natuurlijk, hè? misschien uh, gewoon mensen een beetje... Ja, precies. Ja. Hyperventileren of zo? Ja, het is een van de weinige dagen dat het goed warm is. En dan heb je natuurlijk kans dat mensen wat weinig drinken en dan, uh, wat uitgedroogd raken. Dat zou kunnen. Maar goed, tot nu toe is het uh, bij de EHBO-post op te vangen. En dan hoeven wij nog geen uh, actie te ondernemen. Hopen dat er niks gebeurt. Misschien wel heb je wat te doen. Voor de mensen beter is er niks gebeurd. Het was een mooie Koninginnedag vandaag. Wat heb jij gedaan? 0800-1121, Laat weten hoe jij de dag hebt besteed. Jan, goedenavond. Goedenavond, Luc. Met Jan flederen ze het dan. Hé, Jan, ik spreek je wel eens in, uh, in de nacht, hè? Dus... Ja, over Johnny Cash of zo. <laughs> Vooral over Johnny Cash. Groot Johnny Cash liefhebber. Hoe viert een Johnny Cash fan Koning in de Dag? Nou, gewoon rustig in de tuin een beetje met het houthok en dan uh, wat rommelen. Hè? Wat zeg je? In het houthok. In het houthok? Ja, buiten in de tuin. Ja, want daar heb je en... je Johnny Cash Museum. Daar heb ik mijn museum ook, uh, maar dat zit dan binnen in huis. Maar bij, ik, de, neem ik aan dat je niet zo'n, uh, zo uh, of uh, niet een koninklijk huisfan bent... dat je de hele tijd hebt op tv gekeken naar de koningin... En, en nog even de stad in, vrijmarkt. Nee, ik heb geen radio aangehad en geen tv. Maar wel jammer eigenlijk, want als je de stad was ingegaan bijvoorbeeld... had je misschien op de vrijmarkt nog even kunnen zoeken naar nieuwe Johnny Cash uh, spulletjes. Nou, nieuw, uh, voor mij is er weinig nieuws te halen. En, uh, ja, je hebt alles ik al. Heb alles al. Oké. Okay. En uh, gezien mijn handicap kan ik niet alleen gaan. Dus. Oh ja, je hebt uh, slechtziens wat je gelooft, geloof ja. ik, hè? Ja, ja, ja, ja, nee, precies. Nee, dat is lastig inderdaad. Maar dan nee, maar je kan je ik me voorstellen de... dat ook die, die druktes... Ja, ik, ik zeg altijd dat al tegen mensen, dat ja, die grote druktes, daar heb ik helemaal niks mee. Amsterdam of zo. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou helemaal uh, irritant ja, is. Daar ben je gek van. Ja, toch? Ja, iedereen ja. zit de hele tijd aan je ja, zo, en zo. Nieuw... Ja, carnaval gaan of zo. Die drukte zoek ik niet op. Nee, nee, nee, maar dat is wel lastig dan. Ik vind het prima zo hier in de tuin, uh, een beetje rommelen met houthokken, wat houtplanken, uh, spijkers eruit trekken, ja. schroeven eruit draaien en uh, dus tot, uh, van de zomer wat buiten op de boot zitten. Dat is prima. Mooi genieten van het weer. Ja. Hey, um, Jan, was jij al, uh, uh, ben jij altijd al slechtzien geweest? Uh, 40 jaar. 40 jaar, dus je, heb jij enig idee hoe de koningin er nu uitziet? Nee. Nee, ja, wat, hoe, wat denk je? Het zou een je... oude vrouw zijn, hè? Ja, ja het uh, is al inmiddels al op leeftijd. <laughs> heb je enig idee? Want uh, bedoel, ik vraag me dan wel eens af, ja, als je haar niet kent, of je dan door zou hebben dat zij een koningin was. Hoe denk je dat ze eruit ziet? Ja, groot of fors. Ja, fors, ja? Jij, denk, ja. jij denkt dat de koningin wel een dikke vrouw is? Om nou, het zo maar eens te uh, zeggen. Redelijk. Uh, ik heb een keer uh, Madame Touchot uh, in Engeland, in Londen. Ja. ja. Daar staat uh, Beatrix dus ook. Ja. En dan mag ik dus aan haar voelen. Oh, dan kon je even kijken hoe... Uh... Ja, precies ja. Oh, ja. ja. Ik moet ja. overal aanzitten behalve aan de Engelse koninklijke familie. Ja, precies. Nee, en daar niet aan. Dat moet ik wel uh, betasten. Met maar er <laughs> maar tricks mag je best even aanzitten. Dan mag ik aanzitten. Maar ja zeg, wel, dat is dat nog wel iets geks eigenlijk hè? Ja, dat is wel gek. maar dat doe je natuurlijk ook ja. niet. Ja, maar misschien was dat nog uit de dikke periode, dat kan natuurlijk hè? Ja. <laughs> nee, het is, hele leuk, het is een leuk mens is het. Dat zou je ja, zeggen. dat geloof ik ook wel. Het is een aardige vrouw lijkt me, want uh... Willem, Alexander en, en die kinderen die komen hier vlak bij mij om de hoek, wat is in de speeltuin. Oh, echt waar? En Beatrix die komt hier achter ons uh, bij het kasteel nog wel eens langs. Oh, wel, welk kasteel is dat? Dalfsen, Rechter. Oh Dalfsen, ja, ja, oké. Okay. en daar komt ze regelmatig. Daar heeft ze hele goede contacten mee. En, uh, en uh, Willem-Alexander, Maxima en de drie aartjes, die komen daar wel eens uh, in die de speeltuin. Die ook wel eens uh, hier buiten in de bossen wandelen. Oh. En ook hier in de speeltuin zijn ze al een paar keer gesignaleerd. Hoor. Ja, nou ja, goed, Ja, die kinderen moeten ook spelen natuurlijk. Hè. Dat is ja, logisch natuurlijk. Die ja. moet je maar terugslaten. Vind ik ook, vind ik ook. Dankjewel, Jan. Leuk dat je ja, belde man. deze keer weer. Ik spreek je ja, een nacht Goertjes. weer. Joep, gaan we naar uh, Marcello. Marcello, goedenavond. Ja, hallo, met uh, Marcelo hey. van der Wal. Ja. Ik uh, zou nog vertellen hoe mijn uh, koninginendag was verlopen. Ja, ik heb jou uh, afgelopen nacht, uh, zondagnacht gesproken. En jij bent echt wel, denk ik, de grootste koningshuisfan die je ken. Hoe, wat heb je gedaan vandaag? Nou, uh, ten eerste wilde ik uh, dus naar uh, Renen en naar Venendaal gaan. Maar dat is mij helaas niet gelukt. En iemand had eigenlijk ook al gezegd van nou, alles is verdeeld. Mensen die dan een, een obade mogen brengen. En de mensen die dan uh, aan de koningin kunnen worden voorgesteld. Ja, dat is allemaal uh, geregisseerd. Ja. En dan kom je ook nooit dichtbij. Denk je dat, ja, dat dus, iedereen die een handje wil geven, dat die eigenlijk al een beetje gescreend zijn door Ja, de want uh, ik heb vorig jaar in Weert... Uh, uh, uh, heb ik uh, ook geprobeerd uh, dat te doen. En toen wilde ik mijn legitimatie niet laten zien. Ja. En toen heb ik een dag vastgezeten in een cel. Echt waar? Dus, uh, ja, ik kwam uit Londen. En ik kwam dus uh, in uh, Weert aan. En uh, ja, ik, ik zag de schitterend uit En uh, ze waren natuurlijk heel erg bang voor allemaal nare dingen. Ja. En toen uh, uh, deed de politie een beetje raar tegen me. En ik liet niet gelijk mijn paspoort zien. Ja. En toen ben ik afgevoerd door een arrestatieteam. En toen heb ik een hele dag in de cel gezeten. Omdat jij niet dat jouw paspoort niet... wilde laten zien uh, voordat je de koningin mocht ontmoeten. Nee. Mocht en, uh, maar, maar ik heb dus uh, nu gedacht, ik blijf gewoon in Utrecht en ik heb uh, iets moois gedaan. Ik heb uh, uh, in Wijk C, dat is uh, de oranjegezinde wijk van Utrecht, ja. daar heb ik het uh, Wilhelmus gezongen. Oh, dat was je uh, Zo veel ja. mogelijk uh, uh, complex heb ik daar gezongen. <laughs> en uh, het was echt een obade voor de, voor de mensen in Wijk C. Nou. En vonden uh, vonden ze ook ontzettend mooi. En uh, het, ik heb dus uh, uh, echt genoten zoals van de dag. En ik denk dat de koningin, uh, nou uh, die zal me niet gemist hebben. Want uh, ik, zie de, koning, uh, ik uh, zie de koningin nog lang op de troon zitten hoor. Hé, <laughs> ja. hey, maar hey, Marcello, um, dan kunnen we wel even een stukje doen natuurlijk, als jij uh, het, uh, het Wilhelmus hebt gezongen. Ja, dan zal ik nog een keer het Wilhelmus Ja, zeggen. hoeft niet helemaal We ja? zijn nogal wat, aardig wat compleet, maar wilde ik. En dan mag u kiezen tussen het uh, eerste couplet en het... En het uh, nou, dan uh, bent u natuurlijk voor het eerste couplet. Ja, het zeker. Ja, ja, is mijn nee, ja, doe maar... Uh, doe, begin maar met het eerste en dan kijken hoe ver we komen. Goed. Ik Gaat zal u. nu het wel zingen. En dat is een grote eer. Ja, dus uh, ik zal nu het wel helmen zingen. We halen het ben ik van Duitsland bloed. Het vaderland getrouwen blijf ik tot in de dood. In prins van Oranje ben ik vrij onverveerd. De koning van Spanje. Happy Altijds Geëerd. Dames en heren, Marcello met het Wilhelmus hier op Radio 1. Dankjewel, Marcello. Nog een hele fijne godin in de dag. Ja, u ook. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Christian Bonenbakker.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 10% minder dan vorige jaren. Ook op het station van Eindhoven was het druk. Er kwamen 70.000 treinreizigers. In het noordoosten van India is een veerboot met ongeveer 300 mensen aan boord gekapseist. Tientallen mensen zijn omgekomen. Hoeveel precies is nog onbekend. Veel opvarenden worden nog vermist. De boot kwam op de Brahmaputra-rivier in problemen door slecht weer en brak in tweeën.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 Al 31 minuten lang en uh, we doen het zonder doelpunten in deze hele grote wedstrijd. In het uh, Stadium uh, uh, <laughs> City of Manchester Stadium. Daar zitten 46.000 mensen te kijken naar uh, deze wedstrijd die op en neer vliegt. Maar je kunt zeggen dat City wel wat sterker is geworden. Er is een aardige kans geweest voor Aguero. Die stond aan de rechterkant van het, uh, het strafstopgebied. na een goede combinatie. Moest wel wat snel schieten en schoot de bal uiteindelijk naast. Zorgde voor opwinning op de tribune. Hè. Met name bij uh, zijn schoonvader, dat is toevallig Diego Maradona Die dus ook hier zit en zit te kijken naar deze wedstrijd. Voor de rest, ja, City is wat, wat sterker. Ook in de duels heeft het initiatief genomen in eigen huis. Terwijl Manchester United probeert zoveel mogelijk te reageren... op het moment dat City balverlies lijkt, bijvoorbeeld op het middenveld. gele kaart voor Compagnie, dat is wel een, een aparte omdat die gele kaart, nou, die had hij wel of niet kunnen geven Mariner. Maar deze compagnie kreeg na 12 minuten in die FA Cup wedstrijd op 8 januari al een rode kaart. En was toen dus in deze derby een besproken man, een veelbesproken man. Nu staat hij al vroeg in de wedstrijd op één keer geel. En moet hij dus oppassen, zeker in de wetenschap... dat hij de bewaking van Rooney vanavond voor zijn rekening moet nemen. Manchester United heeft het bezit met Park nog wel op eigen helft. De bal gaat vervolgens naar de linkerkant, krijgt Park hem weer terug. En via Giggs, Scholz en Garrick... United heel even in balbezit. Waar het niet dat Rooney gevonden moet worden. Die krijgt een klein tikje in de rug. Is uit balans. En dan kan City het balbezit overnemen. Maar dan wordt er weer een overtreding gemaakt op TVS. Of TVS maakt een overtreding op een speler van Manchester United. Als hij net in de middencirkel is aangekomen. Nee, het is wel Garrick die de overtreding maakt op TVS. Zo is het. Mariner stond er heel dichtbij. Het gebeurt net iets buiten de middencirkel. Maar wat opvalt is dat TVS naschopt. Op het moment dat hij de overtreding gemaakt heeft. TVS natuurlijk ook een opvallende man. Argentijn. Hij heeft inmiddels alweer vier goals gemaakt in drie wedstrijden. Maar we zij recht in januari, hoor. ik ben het helemaal zat in dat Manchester. Het regent mij hier te hard. Ik ga lekker naar Argentinië en we zien dan naar welke club ik dan uiteindelijk ga. Nou, hij is gewoon weer op uh, zijn schreden teruggekeerd en heeft het inmiddels zo naar zijn zin... paraplu gekocht waarschijnlijk, <laughs> dat hij zelfs wil blijven in, uh, in City. Ja, het, het, het geld is goed, ja. zullen we maar zeggen. En maar uh, ja, het, het is opvallend om te zien hoe actief hij is en wat hij allemaal kan... als je een half jaar stil hebt gestaan. Het zou mij niet lukken, zelfs niet als ik er nog een jaartje voor mag trainen. Maar het is 0-0 uh, bij Manchester City, Manchester United en dat na 34 minuten. We blijven de wedstrijd volgen, Dankjewel, Ronald. Uh, het was vandaag in Amsterdam. Niet file rijden, maar file varen. Lange dag in Amsterdam. We moeten nu wel terug naar huis toe. Maar op straat is het natuurlijk veel te druk. En wat kun je dan beter doen dan met een bootje terug naar het centraal station? Okay. Alleen nog wel de vraag: wie neemt je natuurlijk mee op zo'n bootje? De boot zitten prop vol. Super gezellig wel. Ja, er kan makkelijk nog iemand bij. Hé, mogen met jullie mee? Tuurlijk! Nou, in. ik heb uh, ik, uh, geen in. mee. Moet alleen nog wat leven of zo. De motor is terug. Er nog iemand die kan peddelen. Okay. Maar dan wil ik we wel met je microfoon op de foto. Ja. Prima. Ja. Nou, mooi deal. We kunnen meevaren in ja. ruil voor een uh, ja. op de foto. Voor de foto met de microfoon. Ja, ja. Ja. Voor een foto. Ja, maar dan hoor je niks, hoor. Want jij wilde niet dat je in de boot Nou, we ja. zijn ondertussen een soort van file van boten terechtgekomen. Waarbij van alle kanten boten komen aanvaren en tegen je aan botsen. Ja, het is wel fucking vet, hoor. Zoveel mensen ook aan de gracht. Gaat ja, kijken zijn. we hebben een uh, stukje met jullie mee kunnen liften. Dankjewel! Alsjeblieft jongen, veel plezier. Fijne koningendag nog! Ja. En uh, maak er een feestje van hè? Ja, dankjewel jongen. Doei! Yo. Hoi! Zijn we hebben een mooi stukje mee kunnen liften met een boot. En zijn we toch een stuk sneller bij het Centraal Station.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 There's an old voice in my hat that's holding me back Well tell her that I miss our little talks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 May bury this ship. Will carry our bodies safe to shore. Though the truth may bury this ship, will carry our. Safe too short. Of Monsters and Men, Little Talks. Het is Koninginnedag 2012 en ik ben ontzettend benieuwd wat jij gedaan hebt vandaag. Laat het nog even weten op de valreep 0801121 En misschien ben je datgene nogal aan het doen. Ferry Korsten, goedenavond. Goedenavond. Een DJ, eh, niet zo'n eh, zo kleine DJ ook, een van de betere van de wereld. Eh, wat heb jij gedaan vandaag eigenlijk? Ik ben eh, vandaag even in Amsterdam geweest. In Amsterdam. <laughs> ja, <laughs> en, op het Java-plein. Op uh, Java-eiland was. op uh, de kop van Java-eiland uh, was. Uh, was Slam FM-podium. Uh, ja. En uh, daar konden uh, we met grote getalen DJ's. Uh, ja, een feestje te maken, zeg maar. Ja. Had, je, had jij ja. het idee dat, uh, dat de sfeer anders was in Amsterdam dan andere jaren? Nou ja, normaal. dat is eigenlijk de eerste keer dat ik op die locatie ben geweest. Oké. Okay. En uh, ik merkte ook inderdaad. Uh, het kleine stukje wat ik dan een beetje door de stad reed. Uh, dat ik het niet zo chaotisch vond als normaal. Uh, okay. het, was wat, uh, ja, het ging allemaal wat vlotter en zo. En uh, ja, ik denk ook dat de mensen in grote getalen naar, uh, naar Java-eiland waren getrokken. Dus uh, daar, uh, daar was een hout aan de hand. Ja. Dus, uh, maar ja, wat ik al zei, ik, ik ben natuurlijk niet echt de stad geweest verder. Nee, precies. De dus, nee, Museumplein is al, ja, daar was het sowieso natuurlijk wel een stuk rustiger, dat is logisch. Maar ja. de rest van de stad, ja. geen idee. Nee. Het, hoe, hoe is zo'n Koninginendag voor jou? Weet jij dan altijd eigenlijk al voor de komende jaren zeker dat jij in Nederland bent en, uh, en hier moet draaien? Ja, in principe wel. Kijk, ik reis natuurlijk over de hele wereld uh, ja, door. Ik ben heel veel weg. En uh, Koninginendag is echt, dat, dat, ja, dat echt een Nederlandse dingetje, weet je wel. Ja, er gebeurt natuurlijk veel in Nederland. Je kan overal uh, terecht, overal zijn feesten en het is, het is al gezellig. Dus het, het is wel echt zo'n dingetje wat ik uh, ja, wel echt probeer vast te houden. Ja, en, en is er dan ook een, een, ja, een speciaal soort koninginnedag sfeer, dat dat, dat, dat het sfeertje beter is? Of misschien juist wel wat minder? Het dat, dat kan natuurlijk ook, hè, dat er zoveel drank in de man is, dat het allemaal wat, uh, wat ongezelliger wordt. Ja, dat is vaak aan het eind van de dag. <laughs> <laughs> nee, maar over het algemeen is het, uh, ja, weet je wel... Het, het is echt zoiets van, iedereen is samen en uh, we hebben allemaal het, hetzelfde doel voor Gewoon uh, een leuke dag te maken en dat, uh, dat, dat merk je wel, het is gewoon gezellig. En ja, zeker als er, als er dan zo'n hele je die staan in het oranje, dat is, uh, ja, dat is waar het om gaat natuurlijk. Ja. V Veed nooit jammer dat je zelf uh, nooit Koninginnedag kan vieren, of dit soort andere grote feesten, want je moet altijd maar werken. Ja, soms wel. Ja? Ze, soms wel, ja. ze, ja, want het is natuurlijk altijd wel, uh, wel weer... Draaien, wat natuurlijk hartstikke leuk is en dat, dat vind ik fantastisch, maar om het, uh, om het ja, zelf als feestganger mee te maken, dat, uh, ja, dat zit er eigenlijk nooit in. En nee. Dat, dat... nee, je moet altijd maar... Het is niet, nou, best, best stil, maar het maar ja, het is wel iets wat, uh, wat je, waar je af en toe wel over nadenkt. Nou, sorry dat ik je er nu op wijs. <laughs> ja, maar niet uit. heel goed. Snel <laughs> door naar Dortmund, want daar sta je ook hè, straks. Uh, ja, ik uh, ben nu onderweg en ik uh, ben nog een uh, half uurtje doen en uh, zijn we weer. En vind. dan vanavond een uh, Ja. Leuk. Verrikosten, cool. dankjewel. Oh, heel dankje. Joe. Ja, en feesten dat is er echt overal. Hè. Bijvoorbeeld ook op Vredenburg. Tijdens Koning in de Dag staan er pleinen vol met mensen, met DJ's. In Utrecht, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam en dan vergeet ik heel veel steden. Ik sta nu in Utrecht, Backstage. En daar wordt een heel erg groot feest georganiseerd met heel erg veel dj's. En ik ga je even kijken hoe het er backstage aan toe gaat... en hoe het is om zo'n feest te organiseren. Jasper, de organisator, we staan nu achter de dj. Je organiseert dit feestje op dit plein voor het eerst tijdens Koninginnedag. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, hoe gaat deze werk? Nou ja, we doen. Dit is uh, voor de eerste keer, maar we doen uh, meerdere uh, feesten. En uh, ja, uh, we hebben een uh, mooie line-up samengesteld. Uh, een uh, leuk podium. En uh, ja, de mensen doen het rest. Uh, de mensen maken het feest hier vandaag, dat is duidelijk. En ik zag al dat je heel erg druk aan de sms'en en, en de bellen bent. Kun je een beetje genieten van het feestje? Ja, ja, ja. Als ik uh, zie dat de mensen genieten, dan geniet ik ook. Oké, okay, en. Uh... Hoeveel dj's staan hier vanavond op dit plein te draaien? Uh, vandaag staan er een stuk of zes en uh, gisteren ook een stuk of zes. We hebben eigenlijk een beetje uh, ja, de Nederlandse uh, techno-top uitgenodigd. Precies, en vind jij dat er tijdens de uh, te weinig techno wordt gedraaid dat je een beetje probeert te onderscheiden of uh, is dit gewoon waar mensen om vragen? Nou ja, wij komen echt uit de techno zien. Uh, wij doen alleen maar uh, techno-events en uh, ja, dan is het voor ons ook uh, ja, een logische stap om uh, ja, is goed. Als wij een vergunning krijgen dan dan een uh, neer te zetten. techno-feest neer te zetten. Ik zal eens even op mijn telefoon kijken hoe laat het is. Het is nu 4 uur. Hoe gaat het tot nu toe? Want je hebt al eigenlijk de helft van de dag achter de rug. Nou ja, het gaat echt mega goed. Uh, ja, vooral uh, als ik nu ook terugkijk op gisteren. Gisteren was het echt gek. Huis, 8000 man. Het plein stond helemaal vol. Uh, DJ's uh, die gewoon echt met hun mondwagen bij het open stonden, zo vet vonden ze het. En uh, dan heb ik het ook echt over grote namen. Ja, dat was echt vet. En uh, nu ook het zonnetje schuik. We hebben heel veel geluk met het weer. Dat, uh, dat moet ik eerlijk zeggen, maar uh, de sfeer zit erin en het gaat los. Het gaat, ja, heel vet. En wordt er nou bijvoorbeeld veel drugs gebruikt tijdens zo'n feest? Of uh, daar heb je helemaal geen weet van? Jawel, natuurlijk wel. Waar een feest is, is drugs. Waar een feest is alcohol. Uh, ja, dat hoort er helemaal bij. En uh, ja, uh, als mensen gewoon op een normale manier Omgaan met drugs of alcohol, dat maakt mij niet uit. Dan, uh, ja, dan, uh, hier ben ik daar iets van te zeggen. En dat, dat was een, kort afgelopen, jaar, hij wilde niet heel veel zeggen over drugs en zo. Dat snap ik ook wel. Over drugs gesproken? Nee hoor, geintje. Manchester City, <laughs> Manchester United, runners van de Geer. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Het is nog altijd 0-0. Manchester City valt aan, heeft veel balbezit, heeft het initiatief. En het is toch wel tekenend dat Manchester United eigenlijk niet verder komt dan wat tegenhouden. En net in een uitbraak een keer een schot van Park hoog over de goal van City. Daar waar City dus met enige regelmaat in dat strafselprobleem verschijnt van Manchester United. En nu de 1-0 maakt via compagnie uit een corner van Silva. De eerste corner werd afgeslagen, vervolgens ging de bal weer over de achterlijn. En mocht Silva weer aanleggen voor een corner en in de extra tijd, twee minuten. ...bedraagt hij in het totaal, maar in de eerste halve minuut zit hij er dan toch in... ...en deelt Manchester City een mokerslag uit. En is het juist die Belg compagnie die dus een gele kaart kreeg, rood kreeg... ...in die uh, FA Cup ontmoeting, die nu hoog boven alles en iedereen uittornt. Met name boven Chris Smalling, de centrale verdediger, die uh, met een meesprong... ...en snoei en snoeihard gaat de bal achter de Gea, de Spaanse doelman van Manchester United. En zo heeft City Lona werken, Dat wat ik dus vertelde, City heeft het initiatief... Die het balbezit creëerde wel wat mogelijkheden, maar nog niet hele grote kansen. En uiteindelijk dus op slag van rust is daar een spelhervatting beslissend in de eerste helft. Want Compagnie, de Belgische centrale verdediger van City, met een snoeiharde kopbal... zet hij blauw op een 1-0 voorsprong tegen rood. <laughs> blauw tegen rood en rood is uh, United, juist. Blauw is Manchester City, 1-0 is daar. En We blijven de wedstrijd volgen, hier op Radio 1 zometeen na de rust in langs de lijn. Um, de NS krijgt echt complimenten. Ik weet niet wat het is, maar op deze Koninginnedag... ineens krijgt de NS complimenten, want ze hebben het goed gedaan. Utrecht Centraal Station. Eén woord, mierenhoop. Er zijn verschillende vertraagde treinen. Iedereen is in het oranje en loopt met een pilsje rond. Zal er, er wordt me regelmatig omgeroepen dat er geen drank uh, mag worden genuttigd. Heel veel jonge mensen. Ik ga zo even op de kijken waar iedereen naartoe gaat. Amsterdam-Zuid ik jullie vragen waar jullie naartoe gaan? Arnhem. Gaan jullie naar Arnhem? Ja. Waar gaan jullie uh, naartoe? Weet u nog niet. Weet u nog niet. Is het daar leuk? DJ's? Zijn we nog nooit geweest? Zijn we nog nooit geweest? Nee. Nooit geweest? nee. Nooit geweest? nee. nee. Waar gaan jullie normaal gesproken naartoe? Amsterdam. En valt het mee met de treinen? Ja. Tot nu toe nog wel, ja. Nou, prong van Amsterdam staat echt... Overvol. Er worden zelfs mensen uh, bij de trappen tegengehouden. Omdat er al een aantal treinen zijn vertraagd. Je kunt merken op de prons dat Amsterdam toch wel heel erg populair is. Waar gaan jullie naartoe? Naar uh, Amsterdam. Lukt het een beetje met de treinen? Ja, helemaal prima, eigenlijk wel, ja. Ja, en waar ja, ga je naartoe? Gewoon... Oh, wat zeg je? Ja, net gewoon een mooi plekje daar met zessen. Geen problemen. Oké, okay, en waar kom je vandaan? Uit dieren. Uit dieren, oké. Okay. Ja, en uh, nu uh, hier, deze trui moet je hebben of moet je de volgende trui? Uh, nee, deze moeten we hebben. Oké, okay, nou dan uh, zal ik jullie verder niet ophouden. Ja, is goed. Ik zag dat de bron van uh, Den Bos ook uh, best wel vol zat. Daar ga ik ook eventjes kijken. Hallo, mag ik jullie misschien wat vragen? Waar gaan jullie vandaag Koningin de dag vieren? Den Bos. In Den Bosch. En waar kom jullie eigenlijk uit Utrecht? Zij wel, ik niet. Ik oh, Oké. Okay. En gaat het een beetje goed met de treinen? Ik heb geen idee, volgens mij wel. <laughs> je hebt nog geen vertraging gehad? Nee. Oké, okay, fijn. En waar gaan jullie in de bos naartoe? Je uh, gewoon naar de stad, binnenstad en dan een beetje rondlopen. De NS zelf is ook tevreden over uh, de dag van vandaag. Volgens de NS zijn er geen problemen geweest op het spoor. Er waren wel een aantal spoorlopers. Hè, mensen die over het spoor heen lopen. naam zeggen we natuurlijk al. Alleen dat bleef ook beperkt. En dat kwam natuurlijk ook omdat er ter plekke een boete betaald moest worden van 240 euro. Zo meteen gaan we opruimen. Maar ik ben ook nog wel benieuwd wat jij gedaan hebt vandaag. Laat het even weten. 0800-1121. 0800-1121. Hoe was jouw dag? Dit is de nieuwe van Miss Montreal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 Miss Montreal heeft een nieuwe plaat uit en dit is daarvan de eerste single, I am Hunter. We hebben zoek naar mooie verhalen over Koninginnedag. Marien, goedenavond. Goedenavond. Touwtrekker bij Veense Boys. Klopt. De klopt uh, dat klopt, hè? Dat klopt. Want in, uh, waar is dat? Is dat in Veenendaal? Nee, ja. Nee, nou, ja in ja, Veenendaal zelf natuurlijk. Ja, da daar hebben ze dus een touwtrekvereniging. Absoluut. En jullie hadden een drukke dag vandaag, want uh, wat heb je gedaan? Wij uh, mochten een demonstratie geven aan uh, de koninklijke familie uh, en uh, op de markt. Dus jullie, dus jullie waren die mensen die, uh, die met die touwen stonden te trekken? Ja, en, inderdaad. En uh, ja, dan, dan, da, daar oef je op, dat snap ik. Um, maar het grote doel was natuurlijk om iemand van het koninklijk huis mee te laten doen met jullie potje touw trekken. Nou, we hadden bijvoorbeeld al uh, met twee teams uh, ja. we hadden afgesproken van, nou, weet je, we doen één team met zeven personen en één team met zes personen. Ja. En dat was al uh, uitlokkelijk <laughs> om uh, daar eentje de, van hen in te laten vallen. Ja, dus, dat, uh, dat, is een, dat is een slimme tactiek. En is dat, is dat gelukt? Heeft het dat gewerkt? Dat, dat is gelukt. Uh, uh, als eerste kwam uh, Maurits uh, erin ja. en uh, die uh, kwam enthousiast naar de auto en uh, die stapte er gelijk bij. <laughs> En als tweede kwam uh, volgens mij uh, Bernard uh, die kwam erbij. Oh, okay. uh, die kwam uh, die trok ook, zeg even een potje mee. <laughs> en waren ze sterk of, uh, of dacht je van nou, die, uh, die trek ik er wel uit? Uh, nou, wij hadden... bijvoorbeeld hadden we gezegd van nou, oh, we houden het rustig op dat moment. Ja, dat lijkt maar me wel uh... verstandig. Je wilde toch niet in beeld komen dat jij iemand van het Koninklijke Huis, dat jij een prins overhoop trekt. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Nee. Nee. nee, dat is niet de bedoeling. Uh, ze mochten eventjes uh, niet naar de grond of dus, uh, <laughs> nee, uh, Je hebt het beschaaf gehouden. Netjes gehouden, absoluut. Je, klinkt als een leuke middag. Dankjewel, Marien. Hartstikke bedankt. En nog een fijne avond, hè. Stel, uh, dag 2012. Ja, wat je kan doen bijvoorbeeld op de Koninginnedag-kermis is dit. Nou, ik ben Niels. We staan hier bij de bussensport in uh, de Vredeburg-Utrecht. En het uh, is vandaag Koninginnedag. En hoe is het om hier te staan? Is het anders dan anders? Nou, niet anders dan anders. Ja, het is nog een beetje rustig, maar komt zo meteen wel weer goed. Oké, okay, en je zei al, jullie staan op nog meer plekken. Waar zijn jullie nog meer? Uh, we staan nu in Amsterdam met de uh, kamelenracekraam en ook in Haarlem met het funhouse en de kamelenracekraam. Okay. En kom je uit een kermisfamilie? Uh, nee, nee, ik zelf niet. Ik heb uh, jaren voor een andere uh, eigenaar gewerkt en nu uh, ben ik hier beland. En is dit je droom? Wil je dit voor altijd doen? Nou, ik vind het voor nu wel leuk, maar of ik het altijd wil doen, dat weet ik niet. Nee, oké. Okay, maar dit is wel, voor nu is het wel je droom. Ja, ja dat zeker. Ja. Hoe ben je hierbij gekomen dan? Uh, een paar jaar geleden ben ik begonnen bij Antjard Amersfoort. En uh, sinds dit jaar ben ik hier uh, begonnen. Ik haat kermis jongens. Ik weet niet waarom. Ik vind niks aan kermis. Helemaal niks. Ja, Venendaal, we hoorden net al Marien. Die was aan het touwtrekken. En daarna naar, ba naar Maurits, naar Bernhard. Ja, toen was het voorbij. Jullie ruimen de boel weer helemaal op, joh. Ja, wij ruimen alles weer op, ja. De koningin is nog niet eens weg. Nee, maar we moeten aan het werken. Anders wordt het hartstikke laat vandaag. Haal jullie alle vlaggetjes van de, van nou. de hekken af. Nou, we Wat moet er nog meer opgeruimd worden dan? Uh, volgens mij alle afzettingen zo gaan ook weer weg. Uh, kijk, de zandzakken die overal op de rondweg staan, moeten we weghalen straks. Maar dat is pas later. Wat dus moet jij allemaal doen? Nou, ik niet, nee. Mijn collega's wel. Hoe laat ben je nog bezig dan met uh, het allemaal opruimen, denk je? Ik denk tot een uur of zes. Of misschien nog wel later, dus uh, totdat we klaar zijn. Dus, uh... dus je denkt, we beginnen alvast. Het is nog niet weg, maar we beginnen gewoon alvast. Ja, daarom. Dus dan uh, staan we maar te wachten, hè. Niks te doen. Ja. Dus het scheelt weer. Dus, uh... Kun je ook sneller weer uh, de kroeg in? Dat bedoel ik. Dus uh, dat zal best wel gebeuren, dus... Uh... Ja, want je mocht hier niet drinken de hele dag, toch? Nee, volgens mij niet, nee. Tot een uur of vier geloof ik niet. En daarna wel. Het komt best goed, denk ik. Ja, daarna gaat het los natuurlijk hier in Veen. Ja, Vindel. waarschijnlijk wel. Nou, nog eventjes de hekken opruimen en dan... Uh... Ja... We morgen de rest opruimen. Dan moet je morgen weer? Ja, ja. Oh, dat lukt niet in één dag? Nee, word het, nou wordt alles opengesteld zometeen en dan morgen wordt alles opgeruimd. Ja, de vlaggetjes gaan wel even. De vlaggetjes gaan vast weg in. Wil je altijd zien als de koningin is langs geweest... dan ben je altijd nog drie dagen later aan het opruimen. Er ligt overal confetti, typisch. Ja, vandaag tot slot was dan echt zo'n dag om even goed geld te verdienen. Natuurlijk op een vrijmarkt, je kunt dingen verkopen... maar je kunt ook iets doen met je creativiteit. Bart, goedenavond. Hoi, um, zal ik een stukje voor je spelen? Nou, graag. Heel kort. Ik kan je niet meer horen, hè? dus ik leg mijn telefoon eventjes op, uh, op mijn tafel. Ja, dat is goed. <tied> well, Potverdorie, ja, pot zeg. Dat, heb, dat, dat was jij. Dat was niet een bandje. Nee, nee, echt... nee, nee. Dat was live, Dat hoor. was echt een goed uh, Bart. Ja, ik hoor het. Dat is gewoon live. Potverdorie. Ja. Hey, hoeveel... Jij hebt in eh, Amsterdam gestaan op, hè? op een plein ja met plein. nee maar ik zou mijn ik zou mijn, mijn, mijn, mijn hoe heet het mijn dus ik ga niet met een petje nee je gaat gewoon je doet het gewoon voor de lol gewoon de voor de plezier gewoon voor de lol dus niet zeker niet geld mee te verdienen nou het ja, klonk het was hartstikke ik het goed uh, ja was mooi weer ja het was heerlijk het was heerlijk het was een mooie dag Dankjewel Bart ik spreek je in de nacht weer oké okay, hoi. hoi hoi tot zover BNN Today voor vandaag morgen dan zijn we er weer dan is het weer gewoon een normale dag een normale uitzending en je raadt het al het is ook weer slecht weer. Alsof het een beetje één dag lente was in Nederland. Maar het was een mooie dag. Koninginnedag 2012 zit erop. Tot morgen.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 Meeslepend en indrukwekkend. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1.